Be meaningful, and it must begin now. Alle ins en outs. We are he, we are he. Is is het Is Uri? Is daar? Tien People are president. People are president. Radio 1, het nieuws van alle kanten. 6 uur, het NOS journaal. Raymond Serre. Weer gevechten in Kairo, ook onrust in Jemen. En actrice Maria Schneider overleden. In het centrum van Cairo zijn voor- en tegenstanders van president Mubarak vandaag opnieuw slaags geraakt. Net als gisteren zijn daarbij slachtoffers gevallen. Ooggetuigen melden zeker één dode en een aantal gewonden. Het leger lost op een bepaald moment wel waarschuwingsschoten. en probeerde de twee kampen gescheiden te houden. Maar verder houden de militairen zich net als de afgelopen dagen grotendeels afzijdig. Op het Tahrirplein hebben zich opnieuw veel mensen verzameld. Ze negeren het uitgangsverbod dat in de stad van kracht is. Verder zijn er berichten dat de aanhangers van president Mubarak... hotels binnendringen op zoek naar journalisten. Veel vertegenwoordigers van Nederlandse media zijn eerder vandaag verhuisd... naar een hotel op wat grotere afstand van het centrum van Cairo. De laatste dagen wordt het voor de media steeds moeilijker... om verslag te doen van de opstand. Vooral aanhangers van Mubarak vallen de journalisten aan. De Egyptische vicepresident Soleiman is zojuist op de staatstv verschenen. Hij heeft de moslimbroederschap uitgenodigd voor een dialoog. De radicale beweging was tientallen jaren in Egypte verboden. Verder kondigde Soleiman aan dat de ambtstermijn van de president wordt beperkt. In het zuiden van Jemen zijn zeker twee mensen gewond geraakt. toen de politie een demonstratie wilde opbreken. Verder verlopen de meeste protesten in het land rustig. In de hoofdstad Sanaa demonstreerden ruim 20.000 mensen... tegen het regime van president Saleh. Het is de grootste protestactie sinds de demonstraties in Jemen... twee weken geleden begonnen. De tegenstanders van het regime noemen het de dag van de woede... en demonstreren voor politieke hervormingen. De president kondigde gisteren aan dat hij zich bij de volgende verkiezingen... in 2013 niet herkiesbaar stelt. En ook beloofde hij dat hij de macht niet zal overdragen aan zijn zoon... President Saleh is al ruim 30 jaar aan de macht in Jemen. In de Tweede Kamer is het debat begonnen over de zaak Bahrami... de Iraans-Nederlandse vrouw die vorige week werd opgehangen. De Kamer wil van minister Roosentaal weten of er genoeg voor haar is gedaan. Roosentaal schreef vandaag dat hij geen contact met zijn Iraanse collega heeft gehad... omdat hij niet wist dat het vonnis zo snel zou worden voltrokken. De PVV herhaalde in het debat dat de Iraanse ambassadeur moet worden uitgewezen... en dat de Nederlandse ambassadeur uit Iran moet worden teruggeroepen. D66 vindt dat het kabinet niet genoeg heeft gedaan. Partijleider Pechtold zei dat iedere Nederlander... die in het buitenland wordt verdacht van een misdrijf waar de doodstraf op staat... juridische hulp moet krijgen. De Tweede Kamer is niet langer voorstander... van een centrale opslag van vingerafdrukken. VVD, PVDA en ChristenUnie zijn van mening veranderd... en scharen zich nu bij de tegenstanders. De database met vingerafdrukken van alle Nederlanders... is een voortvloeisel van de nieuwe paspoortwet... die in 2009 is aangenomen. Sindsdien hebben veel instanties kritiek geleverd... zoals de AIVD en het College Bescherming Persoonsgegevens. Zij maken zich onder meer zorgen over de privacy... VVD-Kamerlid Hennis gaat ervan uit dat minister Donner de plannen voor de centrale opslag van vingerafdrukken nu zal afblazen. Donner heeft de Kamer al eerder toegezegd dat hij geen onomkeerbare stappen zal zetten. Meester Pieter van Vollenhoven heeft zware kritiek op de manier waarop zijn opvolger bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid is aangesteld. De nieuwe voorzitter, Tjebi Joustra, is door het kabinet benoemd. En dat is overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Maar Van Vollenhoven vindt dat die moeten worden veranderd. Hij wil dat de raad zelf een belangrijke stem krijgt... bij het benoemen van een nieuwe voorzitter. Want alleen dan is de onafhankelijkheid van de onderzoeksraad gewaarborgd... zegt Van Vollenhoven in een afscheidsinterview aan de NOS. Hij benadrukt dat de raad moet functioneren... zonder inmenging van ambtenaren of ministers. Onbekenden hebben in de polder in Friesland zo'n 200 klemmen voor muskusratten uit het water gehaald. Het waterschap had de klemmen vorige week geplaatst. Waarschijnlijk zijn ze in het weekende op de kant getrokken. Met de klemmen worden muskusratten gedood, maar op het droge werken ze niet meer. De muskusrat veroorzaakt veel schade aan dijken, omdat het dier daarin gangen graaft. Dijken kunnen daardoor verzwakken en daarom zijn volgens het Friese waterschap de klemmen nodig.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 NWB nou, verkeersinformatie. Er staat nog zo'n 200 kilometer aan fietsen bijna alle dagelijkse files staan er nog. De meeste vertraging is te vinden op de ringweg A10 bij Amsterdam en aan de oostkant van Utrecht op de A27 en de A28. Twee zaken vallen op. Op de A10-zuid loopt het vast richting Den Haag tussen knopend Watergraafsmeer en knopend de Nieuwe Meer. Daar staat 11 kilometer stil. Vertraging is ongeveer een half uur. Dat komt door een rood kruis op de A4 richting Den Haag bij Sloten. Op de A16-119 van Breda naar Antwerpen. Daar gebeurde voor de spits een ongeluk met twee vrachtwagens vlak voor Antwerpen. Dat heeft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 en Lucella Carrasso. Goedenavond, bijna acht minuten over zes. Wij gaan snel naar Egypte, waar de strijdlust van de anti-Mubarak-aanhangers... steeds groter lijkt te worden. En dat niet alleen, ze lijken ook een aantal te groeien. Correspondent Sander van Hoeren, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is uh, dat er op een gegeven moment zwaar geschoten werd. En door uh, voor zover ik het kan beoordelen, een nieuw soort... Uh, niet het uh, gewe soort geweerschot, wat in de lucht klinkt... Uh, niet automatisch gewapend... Dit klonk, en later meldde ook een van de uh, Arabische televisiezenders dat, meer als uh, vuur van sluipschutters. Nou ja, dat zou dan gericht zijn op het Centrale Plein. Het klonk ergens vanuit de buurt van de 6 Oktoberbrug, die grote brug uh, over de Nijl waar zo zwaar gevochten werd gisteravond. En inmiddels begrijp ik ook dat het, uh, is, uh, het Egyptisch leger een uh, bufferzone wat meer probeert in te stellen dan de afgelopen tijd want wat we eerder hoorden vandaag was dat het leger af en toe in de lucht schoot om de mensen uit elkaar te houden. Uh, dit is ja, een duidelijk is wat de iets de heel anders. wat twee dagen gedaan hebben. Vannacht was het ook zo dat ze een tank, een rookgordijn hebben laten uh, leggen. Maar desondanks, moet iedereen vaststellen, kon het uh, volledig uit de hand lopen. En ook vandaag zijn er natuurlijk weer uh, de berichten van uh, uh, doden en vooral ook heel veel gewonden. En uh, nu heeft de Egyptische regering al wel laten blijken dat ze hun verontschuldigingen aanbieden. ...voor uh, het geweld wat is uitgebroken, zonder daar overigens zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar goed, dat zou kunnen betekenen dat ze ook iets actiever bijvoorbeeld uh, die partijen voor elkaar gaan houden. Nou ja, de komende uren en vooral de komende nacht moet blijken of dat lukt, want de afgelopen nacht... Was het juist zo ontzettend uh, gevuld met uh, geweervuur? Ja, en de afgelopen uur ook berichten dat er steeds meer doden uh, vallen. Berichten 6 nou ja, tot 10 doden. Als dat er uh, bijvoorbeeld sluipschutters aan het werk zijn, dan schiet je dus niet uit zelfverdediging. Dan schiet je niet om een hoop kamaal te maken. Uh, uh, sluipschutters schieten om te doden. Dus dat, dat zou dat beeld kunnen bevestigen. Maar dat heb ik nog niet uit uh, uh, een of andere betrouwbare bron, uh, bron bevestigd gekregen. Ja, gisteren werd er vooral geslagen. Gegooid met stenen. Geslagen met kettingen. Met, met, mm. met, met stokken. Heb je enig zicht op wie er nou precies van die twee uh, partijen wapens heeft en wie niet? Het is heel erg lastig. Mm -hmm. Ik heb het gezien bij de pro-Mubarak aanhangers. En niet bij de anti-Mubarak demonstranten, maar dat is geen enkele garantie dat ze ze ook daadwerkelijk niet hebben. Um, zoals ik zelf ook heb laten horen, zijn de mensen op het plein vandaag bevoorraad. Nou ja, de mensen aan de andere kant van de barricades, dus de pro-Mubarak aanhangers, dat is nog makkelijker, want dan loop je daar gewoon uh, naartoe. Dus de bevoorrading aan beide kanten is daar geweest. Ja, ik kan niet uh, garanderen dat daar geen wapens bij gezeten hebben. Sander van Horen, dank, tot zover. De Egyptische telecombedrijven zijn gedwongen nu om sms'jes te versturen waarin mensen worden opgeroepen om voor Mubarak te demonstreren. Vanochtend spraken we hierover met Samira Adena, die al zoiets vermoedde. Het enige sms'je wat binnenkrijgt is van het leger om kalm te blijven en niet naar buiten te gaan. Maar, u, u krijgt sms'jes van het leger? Ja, ja. Hoe gaat dat in zo'n werk? Wie hebben uw nummer? Of? Ja, ik weet niet hoe we ja, zien dat ze heel veel onder controle hebben. Ik, uh, ik, kan, niet sms, ik kan geen andere sms'jes ontvangen, behalve die van het leger. En net als Samira kregen meer mensen de afgelopen dagen een sms. Meestal met de oproep om te gaan demonstreren voor Mubarak. Mede daardoor waren er de afgelopen dagen veel mensen op de been om een ander geluid te laten horen. Vodafone is een van de maatschappijen die werd gebruikt door de autoriteiten. Eerder al werd het internet afgesloten om communicatie tussen de demonstranten tegen Mubarak onmogelijk te maken. En nu ze werden misbruikt voor een sms-bombardement is de maat vol. Het zegt dat de Egyptische autoriteiten de mobiele netwerken networks of van kunnen Etesalat, het kan volgens de huidige noodtoestand in Egypte, maar dit is onacceptabel, zegt Vodafone. De maatschappijen eisen dat voortaan duidelijk zichtbaar is waar de sms vandaan komt en wie hem heeft gestuurd. Dat oh, de dus economie-redacteur Bert van Sloot. Ik praat verder met Mustafa Ookbi, die de situatie in Egypte voor ons op de voet volgt. Bijna dag en nacht, Mustafa. Um, ja, dat is wel wat, die, die sms'jes. Kijk jij daarvan op? Nee, helemaal niet. Het is vrij gebruikelijk dat de autoriteiten af en toe, weleens, als ze iets te melden hebben, uh, dat ze dan bijvoorbeeld uh, alle sms'jes sturen naar, uh, naar het volk toe. Um, uh, dat is dus ook praktijk. Het gebeurde ook bijvoorbeeld tijdens de presidentsverkiezingen die Mubarak zo ruimschoots vond. Toen werd ook Mubarak min of meer. Uh, uh, nou ja, verheerlijks. En mensen moesten op hem stemmen, omdat hij toch de, de leider is van de natie. En daar worden bedrijven bij ingezet. Ja, en ik, ik, ik las vandaag vanochtend ook een bericht dat we daar vonden, eigenlijk dat er ook min of meer beaamden dat zij gedwongen werden om, om die sms'jes door te laten. Uh, komen bij, uh, bij de klanten. De man om wie het allemaal gaat, Mubarak, die uh, zien we ook vandaag niet. Uh, hij zit waarschijnlijk in zijn paleis, denk ik. Wie we wel hebben gezien en gehoord is de vicepresident. Uh, die heeft een toespraak gegeven, een interview voor de televisie. Die, dat heb jij gevolgd. Wat, wat vond je dat zijn belangrijkste boodschap was? Nou, Het belangrijkste boodschap is eigenlijk dialoog. Dialoog en nog eens dialoog vooral van te laten zien van... kijk, uh, uh, wij gaan een nieuwe tijdperk in. Uh, wij willen het land redden van de chaos. En uh, wij willen met iedereen praten die bereid is om dit land te redden van uh, de chaos... waarin we op dit moment verkeren. Hij waarschuwde voor de moeilijke en de kritieke situatie waarin het land zich bevindt. En wat mij vooral opvalt is dat Mobarak zich nu even op de achtergrond houdt. Hij schuit met name de premier en de vicepresident. Beiden hebben vandaag een uitgebreide persconferentie gegeven. De vicepresident heeft nu nog steeds antwoord op dit moment. En, en die zei ook van dat er, dat er wat hem betreft de presidentsverkiezingen... die staan in september gepland en die zullen ook, over, ook doorgaan. Ook op tijd en de komende tijd is het vooral zaak zegt hij om rust te bewaren. Hij heeft ook een onderzoek gelast naar de rellen van gisteren. Hij zegt iedereen die wij op een of andere manier verantwoordelijk achten voor die rellen, die zal ook berecht gaan worden. En uh, zei hij ook niet dat de moslimbroederschap... met wie hij graag in dialoog wil... dat die achter deze chaos zit? Ja. Dat is een zei, dubbele boodschap. Een dubbele boodschap. Een dubbel bo in de eerste instantie uh, zei hij dat hij bereid is om met iedereen te praten. Dus ook inclusief de moslimbroederschap. Maar aan de gelijke tijd zei hij... het zijn de moslimbroeders die uh, achter deze chaos zitten. En de buitenlanders. En Gisteren zagen we eigenlijk ook berichten... op de nationale televisie, de staatstelevisie... waarin staat ook dat er waarschijnlijk de Israël, nou ja, Joden achter deze, nou ja, deze, onlust zouden zitten. Er zouden mensen getraind zijn in Israël om het regime ten val te brengen. Je ziet ook de allerlei verdachtmakingen op dit moment, vooral om niet te laten, nou ja, vooral om de schuld eigenlijk op anderen af te schuiven en niet zozeer de verantwoordelijkheid bij het regime te leggen. En gaat dit iets veranderen aan de situatie op straat, deze toespraak? Ik denk dat de anti anti-mubarak aanhangers zich niks zullen aantrekken... van deze toespraak van de vicepresident. Dus wat dat betreft voor hen is dat zeer teleurstellend. Door naar Cairo. Anne de Groot, goedenavond. Goedenavond. U bent uh, studenten-arabistiek in Cairo, vierdejaars. Um, hoe ervaart u deze gebeurtenissen? Maar ja, het is heel afwisselend iedere dag. We hebben sinds gisteren natuurlijk volledig losgewassen. Daarvoor was het allemaal vrij vredevol. En ja, het is heel bijzonder om mee te maken, heel apart. Eng ook. Dat geef ik eerlijk toe. Maar het is wel mooi om te zien hoe de Egyptenaren eigenlijk eindelijk uit hun slachtofferrol kruipen. na al die jaren van onderdrukking. Ja, is dat goed voelbaar? Ja, de voorgaande dagen op Toch Iedere Ik ben iedere dag ben ik op dat plein geweest. En ja, de sfeer was, was, echt, was echt fantastisch, om, om heel eerlijk te zijn. Het was, mensen waren heel creatief uh, met hun slogans en met posters die ze hadden gemaakt. En was, iedereen was heel aardig tegen elkaar. Er was niks, niks aan de hand eigenlijk, totdat gisteren de Promobarak mubarak protesters erbij kwamen. Bent u daar toen weer gaan kijken? Ja, ik ben, gisteren ben ik daar geweest, overdag. En heel veel geweld. En de mensen die op het plein zaten, die werden, werden ontsingeld door de promo barak mensen En die liepen gewapend over straat. Uh, ja, heel veel journalisten gisteren die zijn ook uh, uh, slachtoffer geworden. We hebben uh, over gesproken ja. met uh, collega's inmiddels. Maar hoe gaat het met Egyptische studenten waar u uh, de afgelopen jaren mee te maken hebt gehad? Ja, ik weet van een aantal mensen hier. die zijn Er zijn vandaag heel veel mensen gearresteerd. En dat zijn vooral jongeren die, de, ja, die in de oppositie zitten of die bekend staan als activisten. Heel veel bloggers voornamelijk. Daar zijn er vandaag heel veel van gearresteerd. En ja, de studenten hier, Het is op dit moment is het heel verdeeld. Ik ken mensen die waren vorige week nog aan het meedemonstreren tegen Mubarak... en die zijn nu opeens voor Mubarak. Hoe kan dat? Na, de, na zijn speech van afgelopen week. Het is, het is heel, iedereen staat heel erg haaks tegenover, op, uh, tegenover elkaar. Hoe kan dat dat mensen in een, in, ineens na zo'n speech uh, er een andere opvatting op nahouden? Ja, dat vraag ik me ook af, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze toch, uh, ja, misschien zijn ze bang en dat ze denken... nou ja, we kiezen maar voor Mubarak, want die wint uiteindelijk toch wel. Of ja, misschien, er zijn nu natuurlijk zoveel verschillende berichten in de media. Als de Egyptische media kijkt, uh, die, die zeggen hele andere dingen... dan wat de internationale media uh, zegt. Uh, ja, misschien dat ze toch hun uh, ja, eigen media geloven. Ja, want je ziet vaak in, in, in de jo jongere generatie... dat daar inderdaad uh, uh, mannen en vrouwen het makkelijker aandurven... om uit die slachtofferrol te kruipen. Is okay. dat ook heel duidelijk zichtbaar geweest de afgelopen tijd? Ja, dat vond ik wel. ook als je Zeker als je op klein plein kijkt op Tagrier... waar heel erg veel jongeren, allemaal toch in de leeftijd van ja, 18 tot en met, met 30... maar ja, het gaat ook om hun generatie. Dit is de generatie, ze kunnen geen baan krijgen, want er is gewoon geen werk. En ja, het betreft hun, het is de toekomst van hun land. En ze, ze zijn daar er heel erg actief mee bezig. Ja, u blijft gewoon in Cairo? Ik blijf op dit moment nog wel hier. In Nederland is uh, geen plannen aan het maken om te evacueren... En uh, ja, ik zit zelf, ik zit veilig. Dus ik wil voorlopig nog wel blijven. Blijf veilig dan. Hartelijk dank, Ander de Groot, vierdejaarsstudenten in Cairo. En straks een blije schipper die weer kan varen op de Rijn bij de Lorelei. Maar eens even de files op de weg met de Wijnandse Vaan. Ja, het zijn er nog 40 en bij Amsterdam zijn ze nog lang. Zeker op de A10 Zuid, daar staat tussen Diemen en Knopen de Meer acht kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht na een ongeluk bij de Afrit Oosterbeek twee kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A12 van Den Haag naar Utrecht op de parallelbaan bij Utrecht staat bij Kanaleneiland Eiland drie kilometer. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Op dit moment is minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer... om daar tekst en uitleg te geven over zijn inzet in de zaak... van de Iraans-Nederlandse Zara Bahrami. Zij heeft afgelopen weekend in Iran de doodstraf gekregen. Vorige week vrijdag werd hij voltrokken. En de Kamer wil nu weten of Rosenthal wel alles heeft gedaan... om haar dat lot te besparen. Politiek redacteur Hans Anderinga volgt het debat. Hans, um, heb jij een beetje een goed beeld gekregen... of Rosenthal uh, in ieder geval naar oordeel van de Kamer het maximaal haalbare heeft gedaan. Ja, dat beeld dat is wel te geven, want de minister heeft een flinke aantal vragen beantwoord... die vanuit de Kamer zijn gesteld, namelijk over zijn inzet. En daaruit komt toch wel het beeld naar voren dat de minister niet het maximale heeft gedaan. Want hij heeft bijvoorbeeld nooit zelf contact opgenomen met zijn Iraanse ambtenoot... om de zaak te bespreken. En hij heeft ook niet geprobeerd om bijvoorbeeld premier Rutte... richting Teheran te laten bellen om de zaak te bepleiten voor mevrouw Bagrami. Dus wat dat betreft de uitspraken die Rosenthal begin deze week heeft gedaan... we hebben echt alles aan gedaan... dat wordt een beetje weersproken door de uh, beantwoording van de vragen... die Rosenthal vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. En, en hoe werd dat ontvangen? Nou, je ziet wel dat uh, de Kamer in deze zin een beetje verdeeld is. Uh, wel begrijpelijk verdeeld. Uh, VVD en uh, ja, het CDA die hebben nog wel begrip voor de positie van de minister. Want ze zeggen, ja, hij is toch ook misleid door de informatie... die vanuit Teheran is gekomen. Ze hebben hem gewoon voor het lapje gehouden. Luister maar eens naar Henk-Jan Ormel van het CDA. Van het hele ambtelijke apparaat uh, kan je lezen in feite helaas... dat er op alle mogelijke manieren contacten zijn geweest. Dat het iedere keer ter sprake is gebracht. Tientallen malen. Maar dat men heeft ingeschat dat de zaak nog langer zou voortslepen. Dus ik kan mij voorstellen dat een strategie is afgesproken, en dat ga ik aan de minister ook vragen... van ja, uh, op een laat moment gaan we als minister en als minister-president erin. Niet meteen bij het begin. Maar dat is doorkruist door het schandalige gedrag van Iran. En legt de oppositie, Hans, uh, ook de schuld met name bij Iran... Ja, er ligt uh, natuurlijk uh, zeker bepaalde verwijten bij uh, Iran... maar uh, de oppositie, inclusief de PVV... die staat toch wel een stuk uh, kritischer richting minister. Uh, D66 die zegt bijvoorbeeld over de handelswijze van de minister. Voorzitter, het handelen en de houding van de minister in deze casus... stelt mij allerminst gerust. Het ene moment laat hij een kans lopen met zijn Iraanse collega te spreken... en het andere moment zegt hij dat hij er alles aan doet om in dialoog te blijven... En het meest pijnlijke. Het ene moment zegt hij dat Iran onbetrouwbaar is en het andere moment zegt hij dat hij vertrouwde op hun tijdpad van het proces. Voorzitter, nu nog geen definitief oordeel, maar mijn fractie zegt in ieder geval dit was eens maar nooit weer. En Hans, blijft Roosentaal daarmee politiek gezien uh, uit de moeilijkheden? Eens maar nooit weer. Klinkt meestal als we vinden het echt niet fijn... maar dit keer kom je ermee weg. Ja, uh, die kant gaat wel op. Het wordt een uh, vervelend en misschien ook wel pijnlijk uh, debat voor Roosentaal. maar hij kan wel gerust zijn dat hij morgen nog steeds uh, minister is. Maar er is een ander ding dat nog wel een rol speelt... en dat is dat uh, als je met Kamerleden spreekt... niemand heeft de indruk dat we hier te maken hebben... met een uh, stevige minister van Buitenlandse Zaken... die uh, de touwtjes heel goed in handen heeft... Dus wat dat betreft is er ook wel hopen dat hij snel in vorm raakt en uh, ja, zo hopen ook voor Rosental zelf dat hij uh, die vorm snel weet te pakken. Hans Andringa was dat vanuit Den Haag. Het voedingsmiddelen- en zeepconcern Unilever heeft een mooie verrassing gehad voor de markt vandaag. Sterke kwartaalcijfers en een miljardenwinst over heel 2010. 4,6 miljard euro. Dat is een kwart meer dan het jaar ervoor. André Mijnema wil van financieel directeur Jean-Marc Huet van Unilever wel eens weten waar dat geld mee verdiend is. Goeie in Europa, in Noord-Amerika, maar uh, niet te vergeleken met, uh, met de opkomende markten. En als ik spreek over opkomende markten, dan is het niet alleen maar BRIC, uh, Brazilië, Rusland, India en China. Maar we hebben um, nu ongeveer 53% van onze omzet in emerging markets. Dus uh, daar komt gewoon uh, alle goeie vandaan. Maar de Verenigde Staten en West-Europa die blijven een beetje achter. Nou, dat klopt. We hebben te maken met uh, mo moeilijke macro-omstandigheden. Daar loopt de economie nog steeds niet helemaal lekker? Nee, dat klopt. En de consumenten hebben er weinig vertrouwen in? Nou, ik moet zeggen dat als we kijken naar de, naar de toekomst... dan zien we niet een, een snelle, sterke verbetering. En ik denk dat uh, wat we de laatste twee jaar gezien hebben... Uh, plus of min zullen we ook in de komende twaalf maanden zien. In 2010 heeft Unilever behoorlijk wat last gehad van... a, de felle concurrentie en b, van de gestegen voedselgrondstofprijzen. Om een keer te ja. beginnen met die, met die concurrentie. Waar heeft u dan zoveel last van? In onze sector hebben we al jaren concurrentie, dus dit is niet iets wat nieuw is. Ik moet wel zeggen dat sommige concurrenten zijn wat agressiever geworden de laatste 12, 24 maanden. Dat heeft ook te maken met het feit dat uh, ze hebben ook te maken met uh, een gebrek aan groei in plekken als Europa en Amerika. Maar wij hebben zeer verschillende uh, concurrenten, of in Amerika, of in Azië, of hier in Europa... Nou maakte de FAO vandaag ook bekend... dat de voedselprijsindex weer gigantisch gestegen is... en eigenlijk op het hoogste niveau staat sinds tientallen jaren. De prijs van granen, van olie, van vetten, van vlees, van zuivel... is allemaal booming omhoog geschoten, van suiker bijvoorbeeld ook. Hoeveel last heeft leven daar nu van? Nou, we hebben daar natuurlijk last van. Dat is absoluut iets waar wij en anderen niet immuun voor zijn. Ik moet wel zeggen dat zelfs als de FAO dat gezegd heeft... in onze positie vandaag is het niet zo erg als waar we waren in 2007, 2008. Maar je hebt wel gezien in de laatste drie maanden een enorme steging. Ja. Maakt u zich zorgen over die stijgende prijzen? Nou, zorgen wel voor de consument. Natuurlijk voor ons, uh, de, de klant is koning. En, en of het nou Europa is of buiten Europa... is, is, is het natuurlijk een, een, een trend die gewoon slecht is voor de consumenten. Tot slot, meneer uet wat is uw favoriete soep? <laughs> um, nou, daar moet ik even over nadenken. Um, <laughs> ik ben meestal zeer goed voorbereid voor interviews. Ik, ik, ik, ik eet eigenlijk niet zoveel zoek. Mijn, mijn favoriete brand moet uh, Magnum zijn. Ik hou heel veel van eesjes. Oeh, dat is calorieën. Ja, dank u wel. Daag. Dat zijn de calorieën uh, voor de baas van Unilever. André Meijnenmaag straks met hem. Ja, Jean-Marc, van Unilever, die zijn eigen soep dus niet eet. De schippers die wekenlang vastlagen op de Rijn bij de gekapzijste tanker, mogen één voor één nu langs het wrak varen. Gisteren waren er al een paar proefvaarten. En onder die honderden schippers die er langs mogen, er zijn natuurlijk veel Nederlanders. Een van hen, Anton Bosma, Bosman, moet ik zeggen, van het motorcontainerschip Vigila. Goedenavond. Ja, goedenavond. U, be U bent er langs, hè? Wij zijn er langs, ja. Vandaag uh, vanmiddag hebben wij het uh, mogen passeren. En hoe ging dat? Dat ging uh, goed, ja. En ook met gemengde gevoelens. Want uh, een schip was op zijn uh, zij. En dat er nog twee mensen vermist worden, dat is niet uh, niks. Dat is nog steeds tot op heden nog niet opgelost. En daar denk je natuurlijk aan als je langs dat schip vaart. Ja, dat denk je wel aan, ja. En had u, had u begeleiding? Want die zou komen van, van Rijkswaterstaat, ook van de Duitsers. Ja, dat klopt. Rijkswaterstaat was boven in Duitsland, werd, uh, die was om uh, te begeleiden. En er waren bepaalde regels. Wij moesten de aanval doen. Uh, er moesten mensen voor op het schip staan en er moesten, de radar moest aanstaan op de schepen. En er waren uh, afstandsregels. Dat werd allemaal goed uitgelegd en begeleid. Ja, was het voor u uh, moeilijk om te doen? Het was voor mij niet uh, extreem moeilijk. Het was goed uh, passeerbaar. Ja, en wat heeft u aan boord? Heeft u, heeft u vracht? Of bent u leeg? Nee, we hebben containers geladen en we hebben in Mainz gelegen drie weken. En we hebben daar gelegen en de containers die ze nodig hadden zijn per vrachtauto naar Rotterdam gegaan. En we zijn nu afvaren in de richting Rotterdam. We gaan ze meteen in Bonn bijladen voor Rotterdam voor zaterdag te lossen. Ja, Heeft u daardoor ook niet al te veel schade opgelopen omdat de lading er al heen is gegaan? Ja, dat, dat is voor de, de transportwereld uh, en voor onze, onze firma Rijncontainer niet, uh, niet, uh, niet zo goed. Nee, dat uh, geen, geen goede geen zaak, natuurlijk. Financieel gezien ook. Ja, ook financieel, ja, ja. Ik zou zeggen, nu even lekker gassen. Mag dat? Mag je dat ook zeggen bij een boot? Nou, dat mag u wel zeggen, maar we, we varen gewoon onze snelheid die we altijd varen. Dus dat, dat, dat zijn uw woorden. Dat kan, dat kan u gebruiken, ja. Oké, okay, nou goed. Uh, voorzichtige vaart in ieder geval terug naar Rotterdam. Anton Bosman, dank u wel. Goeie reis. Wel. Ja. Goedenavond. En daarmee komen we bij het einde van dit Radio 1 -journaal. We wensen u een hele prettige avond. Uh, vrees niet, elk, heel en elk half uur blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Egypte. Uh, naar de hoofdpunt wat nieuws gaat het door met uh, avondspits van WNL uh, met Petra Grijzen. Dag Petra. Hallo Tim, goedenavond. Ook wij gaan natuurlijk nog even doorpraten over Egypte. Premier Rutte die roept op tot een ordentelijke transitie naar democratie in Egypte. De Tweede Kamer die vindt dat een veel te slappe reactie. Onze gast van vanavond die vindt juist dat wij ons er helemaal niet mee moeten bemoeien met die situatie daar. We hebben oud ambassadeur in Egypte, topdiplomaat en Arabist, Koos van Dam aan de lijn. Daarover en over de band tussen Nederland en Egypte. Dat nationaal, weer en verkeer. Tot zo. Sparen, beleggen of allebei?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 In het centrum van Cairo zijn voor- en tegenstanders van president Mubarak vandaag opnieuw slaags geraakt. Net als gisteren zijn daarbij slachtoffers gevallen. Ooggetuigen melden zeker één dode en een aantal gewonden. Het leger loste wel waarschuwingsschoten, maar verder houden militairen zich, net als de afgelopen dagen, grotendeels afzijdig. In de Tweede Kamer is het debat bezig over de zaak Bahrami, de Nederlands-Iraanse vrouw die vorige week in Iran werd opgehangen... Verschillende partijen vragen zich af of minister Roosentaal wel alles heeft gedaan om de dood van de vrouw te voorkomen. Een deel van de Kamer vindt dat Nederlanders die in het buitenland worden verdacht van een misdrijf waar de doodstraf op staat, juridische hulp moet krijgen. Het calamiteitenfonds van de reisbureaus keert 2 miljoen euro uit aan toeristen die in Tunesië en Egypte waren. Mensen die hun reis door de onrust in de landen moesten afbreken, krijgen de meerkosten daarvan terug. Toeristen kunnen aanspraak maken op het fonds... als hun reisorganisatie daarbij is aangesloten. En de prijzen van voedsel en grondstoffen blijven stijgen. Sinds 1990 waren graan, suiker en olie niet zo duur als nu. Dat zegt de VN. Voedsel wordt onder meer duurder door de onrust in Egypte en Tunesië. De VN denkt dat de voedselprijs de komende maanden nog verder zal oplopen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is helder en de temperatuur die zakt naar 1 graad in het zuidoosten en 5 graden aan zee. Later vanavond neemt de bewolking toe en vanaf middernacht gaat het regenen, vooral in het noorden van het land. De temperatuur loopt vannacht geleidelijk op. De zuidwestelijke wind neemt vanavond flink toe en wordt vannacht krachtig, windkracht 6, aan zee hard tot stormachtig, windkracht 7, a 8. En daarbij zijn in het noordwesten zware windstoten mogelijk tot 85 km per uur. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het vanuit het westen droog en mogelijk laat de zon zich daar even zien. Het wordt morgen zacht op de wadden zo'n graad of 8 tot 10 graden in het midden van het land. Morgenochtend neemt de wind tijdelijk wat af, maar in de middag wakkert de wind weer aan naar krachtig bovenland en hard tot stormachtig aan de kust. En morgenavond zijn er in het hele land zware windstoten mogelijk, langs de kust mogelijk tot 90 km per uur. Zaterdag is het bijzonder zacht weer met maximumtemperaturen rond 10 graden. In het noorden kan dan wat regen vallen. Zondag neemt de wind af, maar de kans op regen neemt dan toe. Na het weekend wordt het weer droger, maar het blijft zacht. ADB verkeersinformatie. De drukte op de weg neemt nu snel af. Er staat nog 80 kilometer, vooral op de wegen in de Randstad. En bij Arnhem zijn er ook nog een paar files. Wat opvalt is de lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofaar en Sveen en 10 kilometer. Extra reistijd is ongeveer een half uur. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Knoop het Waterberg en de Afrit Oosterbeek 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Voedsel voor de revolutie en goedkoop een huis kopen? Ga naar Pekela. Goedenavond en welkom bij Avondspits van WNL, live vanaf de redactie in Amsterdam. Europa reageert te slap op de situatie in Egypte, dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. In dat debat riep premier Mark Rutte de Egyptenaren op de overgang naar democratie ordentelijk te laten verlopen. Hij noemt het onwaarschijnlijk dat er een overgangsregering komt met Mubarak aan het hoofd. Oud-ambassadeur van Egypte, topdiplomaat en Arabist Koos van Dam nu aan de lijn. Goedenavond meneer Van Dam. Goedenavond. Wat vindt u van die uitspraak van Rutte? Er zijn allerlei leiders in het Westen, de Amerikaanse president, de Amerikaanse secretary of state, de Bundeskanzer en allerlei andere politici, belangrijke politici, politici, regeringsleiders, die hebben allemaal uitspraken gedaan over hoe het Egypte moet. En natuurlijk wil iedereen dat het ordentelijk loopt, maar bepaalde uitspraken kunnen toch worden geïnterpreteerd, worden geïnterpreteerd door de demonstrant als een soort steun. En dat is een soort inmenging in de interne aangelegenheden waar, waar de Egyptische het bewind niet direct op zit te wachten. En die van invloed kunnen zijn. Ik denk niet overigens dat de Egyptische regering daar zich heel veel van aan zal trekken. Uh, de, de Egyptische vicepresident heeft ook juist nog gezegd dat hij daar helemaal niet uh, blij is, diplomatiek gezegd. Natuurlijk, iedereen weet het, maar het gaat om het effect wat het uiteindelijk heeft en uh, hoe het uiteindelijk, of het inderdaad vreedzaam gaat verlopen, wat dus je bijdrage is. Ja, dus u bent niet zo gelukkig met die uitspraak van uh, Rutte, ook hier in Nederland. Nou ja, ik wil het niet over de premier hebben. Dat is uiteraard zijn eigen politieke verantwoordelijkheid. Maar in het algemeen, de, de politieke leiders die in het buitenland zeggen allemaal hoe het eigenlijk zou moeten in Egypte. Vreedzaam en dat willen we allemaal. Maar eh, of dat er ook zal gebeuren, eh, en sommigen impliceren dat toch de president vroeger moet opstaan en dergelijke moet en vertrekken, dat zijn vrij vergaande uitspraken. Dat ja. Ik denk dat beter de Egyptenaren dat helemaal zelf kunnen besluiten. Waarom vindt u uh, dat regeringsleiders dat niet moeten doen? Nou, er zijn in het Midden-Oosten allerlei voorbeelden, bijvoorbeeld interventie in Irak, eh, ingrepen die uiteindelijk toch niet zo heel succesvol zijn geweest. Er zijn in Irak toch honderdduizend eh, plus doden. Eh, uiteindelijk moeten de, denk ik dat het beter is, Stel, stelt u zich voor dat allerlei Arabische leiders gaan bepalen hoe het in Nederland of het in de Verenigde Staten moet. Dan denk je, zullen wij onmiddellijk zeggen, ja daar zijn we niet mee gediend, vooral als het in een hele gevoelige situatie is zoals in Egypte nu. Ja, u denkt dus eigenlijk dat het ook uh, uh, situaties kan aanrichten waar dan vervolgens misschien deze regeringsleiders hun verantwoordelijkheid niet overnemen? Dat wordt meestal niet genomen. Men gaat vaak door het andere conflict, naar het volgende conflict. Zoals dat in Irak het geval is ja. geweest. Dus ja. ik denk dat uh, uh, dat je juist de Egyptenij zelf die moeten het zelf bepalen. En er zijn allerlei opties. En het voornaamste is dat Egypte naar uit deze situatie komen. Inderdaad naar een betere situatie, maar zonder bloedvergieten. Nou, laten we even kijken naar uh, Egypte, waar u heel lang uh, ambassadeur bent geweest... van 1991 tot 1996. Hoe waren eigenlijk de betrekkingen tussen Nederland en Egypte? Heel goed. Op regeringsniveau, op bevolkingsniveau. Goede relaties op politiek gebied, economisch gebied. Direct daarna is er een staatsbezoek geweest van de koningin... Eh, er zijn heel veel toeristen, Nederlandse toeristen die gaan naar eh, Egypte. Het is een populaire bestemming, want het is ook een prachtig land. Zowel historisch, maar ook qua eh, natuur en daar Je kunt duiken aan de, aan de Rode Zee, et cetera. Mm -hmm. Betrekkingen zijn uitstekend. We hadden destijds ook een, een belangrijke ontwikkelingssamenwerkingsrelatie. Dus Nederland eh, gaf een bijdrage in de ontwikkeling van Egypte op allerlei punten. Ik kan niet anders zeggen dat het uitstekend was. Het was uitstekend, misschien iets te uitstekend. En ook met het licht uh, met wat u net zei, uh, heeft Nederland wat dat betreft misschien niet ook boter op het hoofd. Hadden ze niet eerder dan moeten ingrijpen en zeggen: hier gaan we nu even onze betrekkingen stilleggen? Uh, nou, helemaal niet. Uh, u moet ook uh, moet het bredere plaatje zien. Want Egypte speelt ook een hele belangrijke rol in het Arabisch-Israëlisch conflict. Uh, president Sadaat is eigenlijk nog, omdat hij dus de. de, de ...mening van de bevolking of van het parlement... ...niet eigenlijk heeft gevraagd... ...maar gewoon naar Jeruzalem is gegaan om vrede te sluiten... Dus uiteindelijk heeft hij dat met de dood... ...moeten bekopen. Egypte onder deze... ...leiding heeft... Uh, ...heel veel gedaan en doet nog steeds... ...voor het vredes... ...niet alleen het proces, het heeft vrede met Israël... ...gesloten, het heeft allerlei inventieve... ...dingen naar voren gebracht... ...om uh, de vrede stabiliteit... ...in het, in het Midden-Oosten te bewerkstelligen... ...dus ik denk dat dat een hele belangrijke bijdrage is van Egypte. Sterker nog, bent u bang dat als Mubarak... inderdaad van het toneel verdwijnt... een einde komt aan dat hele vredesproces? Nou, ik denk dat Egypte in ieder geval... een belangrijke steunpilaar is voor dat vredesproces. Egypte is altijd constructief. Het kan heel goed zijn dat als er hele andere mensen... aan de macht komen... die eh, zeg maar een groot deel van de Egyptische bevolking... weer spiegelen, dat er veel meer kritiek op komt. Ja. Dat is dan het uh, dilemma van de vrije meningsuiting. Ja, want uh, als, uh, u bent ambassadeur geweest in Turkije, Libië, Egypte, Irak. U kent de regio door en door. Uh, ja. Deze ontwikkelingen, zoals ze nu in Egypte zich afspelen... maar ook in Tunesië hebben afgespeeld... Wat he, die hebben gevolgen voor de verhoudingen in de hele Arabische wereld. Hè? U schetst het al, ook met Israël zal dat gevolg hebben. Wat verwacht u, wat schetst u voor situatie? Nou, Het is heel moeilijk om, uh, om, om een voorspelling te doen... Ik uh, mijn inschatting is dat de president, president Mubarak niet zal terugtreden. Hij is een uh, trotsman en niet alleen trots. Hij denkt, hij is overtuigd ervan dat het beste is dat hij nog een paar maanden aanblijft om Egypte in die banen te leiden dat het juist stabiel kan verder gaan naar een uh, meer democratische opstelling. Uh, maar zo eenvoudig is het niet, want uh, de oppositie heeft weliswaar terecht kritiek op dat hij misschien niet zo goed op tijd heeft geluisterd naar al die signalen. En er zijn ook diverse mensen heel onredelijk uh, in de gevangenis gezet enzovoorts. Maar het betekent niet... Dat als er een ander regime komt wat meer democratisch is, dat bijvoorbeeld Egypte, de economische problemen van Egypte zijn opgelost. Nee. Bijvoorbeeld. Dat blijft. En uh, dan hebben we Egypte, u schetste net al Israël. Denkt u dat het dat het daar echt, uh, ja nou ja, hoe zou je het moeten zeggen, een, een rotzooi wordt? In die uh, hele ik, regio? Uh, nee, dat denk Nou ja, dat hangt er helemaal vanaf. Uh, eh, het is behoorlijk instabiel. Eh, het dilemma is... Eh, de stabiele regimes zijn vaak dictaturen. En... Eh, in Jemen rommelt het... het is niet... dat domino-effect... heel vaak is die theorie niet opgegaan. Nu is er inderdaad een invloed geweest... van de ontwikkelingen van Tunesië op Egypte. Maar het is zo'n ander soort land. Eh, het leger speelt er toch een hele centrale rol. Je kunt je ook voorstellen dat... Uh, de komende dagen, de komende weken, er wel degelijk een dialoog op gang komt tussen de regering, tussen het regime en de oppositie. Uh, dan, en, maar als als dus de oppositie helemaal niet wil praten, alleen maar als de president terugtreedt en hij treedt niet terug, dan denk ik, vrees ik dat er dus uh, verder geweld uitkomt. En dat, dan is er een mogelijkheid dat het leger gewoon ingrijpt. Ja, en dat, en met het, alle gevolgen van dien. Met uh, alle gevolgen van dien. U zegt het al, het is, een, het, is een, het is een man die standvastig is. Hij blijft op zijn plek, denkt u. U kent hem hè, van uw tijd ja. in Egypte. Kunt u daar iets meer over vertellen? Over de persoon heb, Mubarak? Ja, hij is uh, in feite ja, niet een charismatisch leider zoals Nasser... en als Mubarak, maar meer... jij ja, je zou hem bijna zeggen... Een, een bureaucratische president, maar hij heeft zich in de loop der vele jaren natuurlijk wel enorm ontwikkeld. Uh, je kunt niet zeggen echt charismatisch, maar wel iemand die uh, heel serieus en constructief steeds bezig is met niet alleen Egypte, maar ook met de hele regio. En daarin denk ik wel zijn sporen heeft verdiend. Uh, u, het klinkt en, alsof u zegt: we doen hem eigenlijk tekort, Mubarak, op dit moment. Nou ja, als het gaat om democratie niet, maar als het gaat om. Uh, wat hij allemaal heeft gedaan in het verleden voor de regio... dan denk ik het wel, ja. Nu wendt men zich van hem af. Maar in het verleden uh, heeft men juist hem gesteund om die reden. En omdat er nu dus een, een grote menigte uh, zich tegen hem keert... zijn velen die zeggen, ja, dan moet je aftreden. Nou, goed, dan moet je dus... Uh, de, het is een kwestie van tijd. Het is uh, in de optiek van de huidige president in de acht maanden... en anderen willen direct of snel... Maar of dat snel uh, meer oplevert dan wanneer er in die uh, zeg maar, acht maanden of zeven maanden zou duren, dat is de vraag. Dank u wel voor dit gesprek. Oud-ambassadeur van Egypte, topdiplomaat, diplomaat en Arabist Koos van Dam. We gaan naar Gerdien Meijering. Goedenavond. Goedenavond. U bent van het landbouwkundig instituut Leij van de Wageningen Universiteit. En u zit ook niet stiller als het gaat om de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Vertel. Um, nee, we hebben een onderzoek gedaan naar de hoge voedselprijzen. En daarbij viel het ons op dat de uitgaven per gemiddeld huishouden in Egypte heel erg hoog zijn. Hoeveel? Dat is, um, dat is 40% van hun uh, uh, huishoudelijk budget. En als je dat vergelijkt even uh, voor ons, mm -hmm. Nederlanders? Nederlanders ziet iets van 10%. Dus dat is nogal een verschil. Ja. Slokt een heel groot deel op, bijna de helft van het hele inkomen. Ja, precies. En hoe komt dat? Uh, nou ja, dat is gewoon uh, uh, armoede. Uh, dus heel veel arme landen die geven relatief veel geld uit aan eten. Want je moet eten. Dus daar kun je bijna niet op bezuinigen. Maar dat betekent dat als de uh, uh, prijs omhoog gaat... al maar een klein beetje, dat je dan meteen in de knel komt. Ja, en dan hebben jullie onderzocht dat uh, die voedselprijzen... hoe nee. hoger, hoe, ho hoe groter ook de kans op onrust. Kun je uh, uh, dan ook zeggen hoe dat zit voor andere landen in die regio? Um, nou, uh, we hebben niet um, uh, onderzoek gedaan naar echt uh, het Midden-Oosten, maar meer over voedselprijzen in het algemeen. Mm -hmm. En wat ons opvalt is dat in uh, landen waar nu uh, uh, rellen zijn uitgebroken, zoals Tunesië en uh, Algerije, um, daar, die, die geven allemaal uh, een, een, een groot deel van hun budget uit aan, aan, uh, aan voedsel. En in Egypte is het zo dat uh, zelfs uh, tarwe, dus het, uh, het, het brood, wordt, wordt gesubsidieerd door de overheid. Dus het is uh, zelfs nog goedkoper dan het, uh, ja, als, als, als, als, er, als er geen subsidie op zou, zou zitten. En eigenlijk zijn die relletjes in Egypte al eind vorig jaar begonnen. Ja, en toen de voedselprijzen ook al uh, sky high ja, waren. precies. Goed. Egypte importeert veel tarwe uit Rusland. Nou ja, misschien herinnert u zich nog wel dat uh, branden in Rusland waren. Dus die, uh, die tarwe was opeens weg... En stond de Egyptische overheid met lege handen en moest duur elders graan kopen. En dat is niet goed voor de mensen en de onrust in het land. Dank u wel. Gerdien Bijenrink van het Landbouwkundig Instituut Leij van de Wageningen Universiteit. En ja, die hoge voedselprijzen heeft niet alleen te maken met mislukte oogsten, zoals bijvoorbeeld in Rusland. Voedsel is ook een hele aantrekkelijke belegging, waar je gewoon grofweg je geld in kunt stoppen. En dat drijft de prijzen op. De Europese Commissie die wil daar nu wat aan gaan doen. Ben Steinebach, ABN AMRO, goedenavond. Goedenavond. Ben. Wat gaan ze doen? Uh, nou, uh, uh, Europees Commissaris Barnier, die wil uh, aan banden leggen. Uh, dat er uh, op grote schaal uh, belegd wordt in, uh, in landbouwgrondstoffen. En je moet voorstellen, die prijzen die zijn gestegen... dat komt uh, natuurlijk in de eerste plaats door, uh, door misoorten, zoals uh, mevrouw Beijering ook al zei. Uh, maar daarnaast uh, beleggen ook veel institutionele beleggers... in agrarische grondstoffen, omdat ze prijsstijgingen verwachten. Als de vraag naar deze beleggingen groter is dan de grondstoffen voorhanden zijn, dan stijgen alleen daardoor de prijzen. Dus niet uit hoofden van de vraag naar voedsel om te eten, maar als belegging. Nou, B euh, Barnier, de Europees commissaris, die, die wil maxima stellen uh, aan, aan, het, uh, aan, de, aan de hoeveelheid beleggingen per institutionele beleggen en dan vermindert dat effect... en dat is dus goed voor ontwikkelingslanden... omdat, zoals Gedien Bijving ook zei, uh, mensen in het algemeen in die landen... een groot deel van hun inkomen aan voedsel besteden. Ja, kan het ook echt, want uh, dit is al iets wat al natuurlijk vaker in de orde is geweest... maar de geesten waren er nooit rijp voor. Ja, maar het is niet in die, in, in die mate gebeurd... zowel er tegelijkertijd uh, grote onrusten waren... zoals in, uh, zoals nu in Noord-Afrika het geval is. Dus het is wel nijpender geworden. Hè. Ja. We hebben natuurlijk in 2008 ook gezien... Uh, dat de voedselprijzen heel sterk stegen. En dat was heel kortdurend. Uh, in de tweede helft van, uh, van 2008 daalden die prijzen weer sterk. Ze zijn sowieso heel volatiel... en de prijzen fluctueren, fluctueren heel erg sterk. Maar nu komt daar dus bij dat de situatie in Noord-Afrika heel erg schrijnend is. En beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zou ik zeggen. Dankjewel Ben Steinebach van ABN AMRO. Kijk nog even naar de Ajax. Is gesloten 0,7% in de min op 365 punten. Dit is WNL, ook op Twitter te volgen. Het avondspits WNL. Maastricht-Agen Airport gaat de concurrentie aan met de Nederlandse spoorwegen. Straks hier meer daarover. Ja, veel voor weinig. Wie wil dat niet? Daarvoor moet je naar de gemeente Pekela. Want daar staan de goedkoopste huizen van het land. Gemiddeld kost een huis 132.000 euro. WNL's Wiegehemmers struimde het internet af, vond een leuke woning voor nog geen ton... en stapte vervolgens in de auto om in oude Pekela de woning te bekijken... met makelaar Mekje de Goot. Kom binnen. Gaan gelijk doorlopen naar de woonkamer. Deze hoekwoning is uh, een vroegere, zoals ze noemen, een fabriekswoning. Vroeger uh, hadden ze in Pekela vrij veel uh, strokertonfabrieken. Daar werden woningen voor gebouwd voor de arbeiders. Dat is dit een van de woningen van. Die is later verkocht. En behoorlijk opgeknapt. Behoorlijk opgeknapt, ja. Want het ziet er spikkerspan uit eigenlijk. Ja, het is gewoon heel netjes. De woonkamer... Met een verdwaalde stoel. Ja, die hebben ze achtergelaten, ja. zodat je even kunt uitrusten tijdens bezichtigen. Ja, nou, de woonkamer met open keuken. Het is niet zo heel groot. De totale oppervlakte is 85 vierkante meter. Dat is voor Pekela begrippen redelijk klein. Ja, Pekela valt wel altijd in de prijzen. Ja, um, ja. Nog niet zo heel lang geleden de slechtste plek van Nederland. Ja. Uh, Eind vorig jaar de armste gemeente en nu is het weer raak, namelijk de goedkoopste huizen. Ja, ja dat is natuurlijk ook een beetje aan elkaar gekoppeld. Hè? Want als je de armste gemeente hebt, dan zul je ook de goedkoopste woningen treffen. Dat is eigenlijk wel logisch. Maar dat negatieve imago wat misschien toch wel aan deze gemeente kleeft, in hoeverre drukt dat ook de prijs? Altijd iets... Ja, het werkt altijd mee. Deert u niet, want u, u blijft maar aanstaan met de prachtige gindel. <laughs> ja, u bent zelf de pekela gereden. Is toch, kijk ook vooral op de site prachtigpekela.nl, dan zie je gewoon hoe prachtig... Heb je daar aan meegewerkt in die zaak? Nee, heb ik niet meegewerkt. Maar kijk iedere dag even. <laughs> ja. Dus de gemiddelde prijs is hier 132.200 ja, nou, euro. Ik, ik las dat dat? Las? Ja, ik las dat. En dan, dan ga ik eens op internet kijken op onze eigen site vbo.nl. En dan denk ik van ja, maar er staan ook best wel huizen van 2,5 tot 4 ton. Die staan ik heb, ook heel goed. En ja. ik heb op Funda gekeken en er staat hier ook een huis van boven het miljoen. Klopt, ja. Dag meneer, oh. dit panden Loopt u er wel eens zo langs en dat u denkt, ik wou dat het mij toebehoorde. Nou, dat was vroeger het oude postkantoor. Veertien dus, uh, slaapkamers. Ja, maar ik vind het uh, behoorlijk groot. Dus uh, je moet altijd uh, denken aan de energiekosten. Want en ik denk dat die vrij hoog zijn. U en denkt altijd aan de energiekosten? Ja, daar denk ik aan. Ja. Ja. <laughs> nou, als je ziet hoe mooi die is van binnen. U bent wel eens binnen geweest? Ik ben wel eens binnen geweest. Ja, is prachtig. dat ja, helemaal is? Helemaal de oude stijl weer. Een trapopgang, heel mooi. Marmeren schouwen. En het plafond, dat is weer net als vroeger. Ja, maar toen, toen moest ik toch direct denken ook aan het buitenverblijf van Poetin. U weet wel, die Russische premier. Veel over te doen geweest. Pronk en praalzucht. Hier in, in Oude Pekelaar. Het is geen pronk hoor. Het ziet er niet pronkerig uit. Nou, van binnen. Ik heb het ook even bekeken op ja, internet. Ja, het is toch prachtig? Het is wel prachtig. Ja, maar, het maar is... hier in Oude Pekelaar, waar de gemiddelde woning 132.000 ja. euro kost, de goedkoopste van Nederland, ja. staat ineens zo'n paleis ja, dat klopt. te glinsteren. Nou ja. <laughs> ja, dus ik denk ook niet dat ze hem de fok uit worden. Meneer en mevrouw, echte, zoals ze dat noemen, pekelders. Ik wel, ja. Dus u kunt mij precies omschrijven, dit is, neem ik aan uw vrouw. Dat is zo. Wat maakt een pekelder een pekelder? Zoals ze zelf zijn. En hoe zijn ze? Nou, gewoon normaal. Gewoon en normaal? Kijk, dat is nou prachtig dat u dat als uitgangspunt neemt. Want hier straks rechts staat nou een woning waarvan ik zeg alles behalve gewoon en normaal. Oh, het is een geweldig pand, maar je moet er liefhebber voor zijn. U bent geen liefhebber? Nee, voor zo'n pand niet. Nee, natuurlijk niet. Er zijn heel veel mensen die denken, oh, deze vrouw is jaloers. Nee, echt niet. Hij is mij te groot. Oh, u hebt hem wel eens bekeken ook, misschien van binnen hoor. Jawel. U bent daar rondgeleid door de lakai? Nee, nee hoor. De nee. butler? Nee. <laughs> er wordt piano gespeeld? Ook, denk ik. Ja. Zijn die mensen, zijn het ook pekelders? Nee, nee. Dat dacht ik al. Wie gaan we was dat in gesprek met de pekelders. En zometeen bijen zijn belangrijker dan je denkt. Zonder kun je namelijk niet eten. Maar eerst een enkeltje van Maastricht naar Amsterdam. Met de trein doe je daar, nou met zo'n beetje NS-vertraging al snel drie uur over. Met de auto bijna 2,5 uur. En na de zomer slechts nog... Geen drie kwartier, maar dan wel met het vliegtuig. Wings of Maastricht moet de maatschappij gaan heten. Dat is de werktitel van het project. Mark Keulers is van Maastricht-Aken Airport. Er is behoefte aan. We hebben tot een jaar of twee geleden een verbinding gehad met de KLM van Maastricht naar Schiphol. Dat is een route waar destijds ruim 50.000 passagiers per jaar gebruik van maakten. Dus dat is de eerste indicatie dat er, dat er vraag is. En het uh, tweede is dat wij uh, in de afgelopen anderhalf jaar een uitgebreide onderzoek hebben gedaan in de regio uh, naar, uh, naar wens en behoefte voor, uh, voor deze vliegverbinding. En uh, daar blijkt uit dat er voldoende vraag zou moeten zijn om, uh, om dat rendabel van de grond te krijgen. Dus zodat uh, maatschappij kijkt naar door de weekse dagen maal dagelijks naar Amsterdam, twee keer naar Londen en twee keer naar München. Uh, en met dat uh, netwerk uh, heb je het over 100.000 uh, passagiers uh, op jaarbasis. Ja, het vliegveld is nog op zoek naar investeerders om het mogelijk te maken... want de luchthaven mag zelf geen maatschappij oprichten. Nou, in totaal is het zo dat, uh, dat er in het eerste jaar geen, uh, geen sprake kan zijn van, uh, van winst... vanwege de opstartkosten. En ook het tweede jaar uh, niet. En uh, om die periode te overbrukken is een, uh, uh, een bedrag nodig tussen de 4,5 en 5 miljoen. En dat terwijl een enkeltje Maastricht, Amsterdam toch heel goedkoop is 30 euro. Dat is uh, zeker niet. duur. Dat is uh, heel concurrerend zelfs met de uh, met de treintarieven. En als je vanuit de werkgever redeneert iemand die uh, die 2,5 uur reistijd ook nog vergoed krijgt, uh, dan is het natuurlijk helemaal aantrekkelijk. Uh, waarbij we wel moeten zeggen dat het uh, in het concept van deze maatschappij een vanafprijs is. Hè. Dus zoals ook wij, uh, bij bijvoorbeeld uh, Transavia, maar zeker ook, uh, ook KLM tegenwoordig... waar je dus een basisbedrag uh, betaalt en al na het toestel volle raakt... zal die prijs een beetje gaan oplopen. Ja, zoals dat werkt met vragen en aanbod. Mark Keuler, zoals dat, van Maastricht-Aken Airport. Komen we nog even terug bij het voedsel. Want de voedselproductie is in groot gevaar nu er een tekort is aan bijen. Bank stelt in een onderzoek dat overheden wetenschap en bedrijfsleven handen in één moeten slaan om het probleem op te lossen. Aad Rietveld is vicevoorzitter van de bijenhoudersvereniging 6000 leden. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft een bij met ons voedsel te maken? Bijen zijn bestuivers van voedselgewassen. En in Nederland gaat dat bijvoorbeeld om 90 voedselgewassen die afhankelijk zijn van bijen. Ah, de, de appel en de peer kennen we allemaal. Mm -hmm. Maar de paprika, de cousette, de augurk, de meloen, noem maar op... zijn allemaal afhankelijk van bijen. En uh, wat gaat er mis? Wat zegt u? Wat gaat er mis dan? Uh, als gevolg van uh, de, de varroameit, een parasiet die ook uh, virussen overbrengt... gaan er heel veel uh, bijen dood. Daar wordt onderzoek aan gedaan hoe die varroameit te bestrijden is. Mm -hmm. Maar wat het allerbelangrijkste is dat als bijen uh, hun voedsel halen... op bijvoorbeeld in de boomgaard op de appels in de peer... dat ze de rest van het jaar ook moeten leven. En dan moeten ze dus leven van alles wat er in de natuur staat... en wat er in het openbaar groen staat. En dat is dus onvoldoende ook om die, uh, die bijen voedsel te geven... waardoor de conditie van de bijen achteruit gaat... en waar dus, waardoor dus ook ze meer vatbaar zijn voor virussen en, uh, en bacteriën. Ik snap het, maar waar komt die varroa mij dan vandaan? Ja, die is ergens uit, uh, uit uh, India gekomen. Uh, hè, die streken uh, uh, iets van 25 jaar geleden. En die is hier gekomen omdat wij met, ja, met heel veel levend materiaal... met beesten over de wereld slepen. Hè. We brengen ze beesten van de ene kant van de wereld naar de, naar de ander. En zo zijn dus ook bijenvolken deze kant uitgekomen die deze parasiet bij zich hadden. En uh, zo zijn op onze uh, westerse bij die parasiet overgekomen. En valt er dan wel wat aan te doen? Ja, daar is uh, aan de bestrijding van die verroormheid is uh, wat te doen. Het, het punt is alleen dat er voorlichting gegeven moet worden aan Imkers... om die verroormheid goed uh, te bestrijden. Daar vragen we ook aan de overheid uh, uh, uh, hulp voor. En daar heeft de Rabobank... Uh, het is ook goed, uh, uh, ja, die heeft dat goed onder, uh, onderkend. Dus de imkers die moeten op cursus om de faro aan te Ja, die te moeten echt goed voorgelicht worden over uh, hoe je dat uh, moet doen. Want bijhouden, 80 jaar geleden, 30 jaar geleden, is heel iets anders dan bijhouden nu. Uw boodschap is de wereld ingegaan. Dank u wel, Aad Rietveld vicevoorzitter van de Bijenhoudersvereniging. En zometeen op deze zender Kunststof, daarin acteur Robert de Hoog. Morgenochtend op televisie, ochtendspits op Nederland 1 vanaf 7 uur. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Dan zijn wij er weer wat WNL betreft en onze hele ploeg hier. Dus tot dan en tot die tijd op internet via avondspits.fm. Een hele fijne avond. WNL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 Vier jaar geleden vindt een brute aanslag plaats op de Denker van Rodin en van Laar.